Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De Franse politie heeft tijdens de Olympische Spelen drie aanslagen voorkomen. Er zou onder meer aanslagen zijn gepland op cafés, bij een voetbalstadion en op Israëliërs. Maar het is dus niet misgegaan, vertelt correspondent Frank Renaud. Inlichtingendiensten, politie en justitie in Frankrijk hebben zich natuurlijk maandenlang intensief voorbereid op de Olympische Spelen. Aanklager Olivier Christen zei wel dat er intensieve is gewerkt met inlichtingendiensten uit het buitenland ook. En hij zei dat er voorafgaand aan de Spelen bij 936 potentiële verdachten door de politie een huisbezoek is afgelegd. En dat is zes keer zo vaak als het er zijn vijf mensen opgepakt en één van hen is minderjarig. De penningmeester van de jongere afdeling van het CDA heeft er zelf voor gezorgd dat er een ton uit de kas is verdwenen. Ze haalde het van de rekening van de partij en stortte het in eigen zak. En ze zei dat ze werd afgeperst door cryptocriminelen en dat ze daardoor dat geld snel nodig had. De penningmeester is nu met het CDA aan het overleggen hoe ze de partij kan terugbetalen. In delen van Vlissingen kan je de komende tijd preventief gefouilleerd worden. Volgens de burgemeester is dat nodig omdat er de laatste tijd een aantal schietpartijen zijn geweest en mensen zich nu onveilig voelen. De maatregel geldt een half jaar. En de Australische hockeyer Tom Craig, die tijdens de Olympische Spelen cocaïne wilde kopen op straat in Parijs, is een jaar geschorst door de Australische hockeybond. Hij werd na die verloren wedstrijd tegen Nederland in de kwartfinale betrapt door de Franse politie. En de rechter gaf hem een waarschuwing en Craig bood daarna zijn excuses aan. I take full responsibility for my actions. My actions are my own and by no way reflect the values of my family, my teammates, my friends, my sport. En de Australische Olympic team. Ik heb Ik ben Ja, maar die excuses vindt de Australische Hockeybond dus niet genoeg. Quack moet nu tijdens zijn straf verschillende trainingen en ook voorlichtingen over drugsgebruik volgen. Het weer er nog vanmiddag van alles wat: zon, wolken, maar er komen ook steeds meer buien aan. met kans op onweer en hagel bij een graad of 14. En pas later op de avond droogt het een keer op. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dit is ZFM. Mijn generatie is opgegroeid in vrijheid. En uh... Dat was niet helemaal de bedoeling dat dat zou komen. Ik had iets heel anders verwacht. Maar goed, dat, gaan, dat maakt niet uit. We gaan het even herstellen. En we gaan gewoon door met een heel lekker plaatje. MUZIEK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 Twenty-four years I've been living next door to heaven Twenty-four years just waiting Bij de... live uitzendingen kan het wel eens misgaan. En dat mag ook, natuurlijk, helemaal niet erg. Ik wilde eigenlijk direct draaien met Westland. En ik ga het nu via YouTube proberen. I swim across an open sea. Only to find what's left of me. My arrow burns. For every dream that drifted off in memories, I set them free. In mijn ogen een van de beste bands van Nederland. Een muziekmiddag. Geniet van muziek onder andere uit Ierland, Duitsland, Zweden... Frankrijk, Nederland en Zuid-Amerika. Zoveel culturen, zoveel soorten muziek... beleef je samen met de verbindende gevoelens die muziek ons geeft. Dat heb je net al gehoord. Mariska Pol op harp en Jan Kraaienvanger op piano... nemen u op deze middag mee op een muzikale reis... vol verwondering, inspiratie... En plezier. Ervaar hoe prachtige en geïnspireerde muziek uw hart kunnen verwarmen. De kosten zijn 3,50, inclusief koffie en thee en wat lekkers. Opgeven via de balie van pluspunt 5740330. En het is vrijdag 13 september van half 2 tot 3 uur en de inloop is om 1 uur. Locatie: pluspunt Zandvoort-Noord. Zoals ik al zei, direct een van de beste bands in Nederland. Maar Kingston is ook geweldig. Hier komen ze. No one knows just what to say It's like we're in uncharted Een Charge van Kingston. Een hele mooie. Ik hoorde van mijn collega dat we Marco Bosato weer mogen draaien. Want ja, er is niks aan de hand met die man eigenlijk. Alleen hij zingt niet meer en hij treedt niet meer op. En dat is toch heel erg jammer vind ik zelf. Want hij maakte heel erg mooie muziek. Hier komt hij, Marco Bosato met Net Simons. Breng me naar het water.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 Te gaan, aan de andere kant te staan voorbij de grens ik sluit mijn ogen voor alles wat te komen gaat is laat I'm ready to close my eyes The heavy and so wide I can feel it pull me under steady as the rising tide Star, artiestennaam van Lucille Marie Raymond de Savoy... was een Canadese, Engelse en Franstalige zangeres en songwriter. Die tevens bedreven was in het jodelen. Ze werd in 1965 bekend met de hit The Friend Song. En die ga ik ook voor u draaien. Al soleil, I feel it in my- Het was Jackie Wilson met Rita Petit. Ze hebben weer een vacature van Pluspunt... is op zoek naar een gastheer of gastvrouw. Voor de locatie in het centrum, de Blauwe Tram... zoeken zij een gastheer of gastvrouw... voor op de woensdagmiddag van half twee tot half vier. Taken zijn onder andere bezoekers ontvangen en de weg wijzen... doorverwijzen, ondersteunen bij activiteiten enzovoort. Lijkt het je leuk om vrijwillige gastheer of gastrouw te worden... stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer... h-o-h-n-e-r... En voor meer informatie... verwijzen we naar de website van Pluspunt van Zandvoort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 Take uh -huh. Meer. zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De temperatuur die levert flink in, maar dat hebben we al gemerkt buiten. De wind blijft uit het westen tot het zuidwesten waaien... waardoor we kans hebben op buien die vanaf de Atlantische Oceaan worden aangevoerd. We moeten zeker op vandaag en donderdag dan ook regelmatig rekening houden... met een flinke wisselvallig weerbeeld. De temperatuur levert daarbij ook nog eens flink in... Dagelijks komen de maxima waarschijnlijk uit tussen 14 en 17 graden. Mogelijk dat vrijdag en in het weekend de thermometer weer een graadje omhoog gaat en de buienkant afneemt, al is dat nog erg onzeker. Someday. Smoke it, smoke it in your eyes. Tijdens het jubileumjaar waarin de Koninklijke Nederlandse Reddingbrigade, de KNRM, haar 200 jaar bestaan viert, brengt het landelijk initiatief Redders op Zee de verhalen van de mensen achter de KNRM op verschillende manieren tot leven. De Zandvoortse fotografe Joyce Goverde heeft met haar fotosessie Zandvoortse helden... een visuele dimensie toegevoegd aan de viering... van de 200 jaar KNRM in Zandvoort. In haar fotosessie, die te zien is op het Zandvoort Boulevard de Vauvage... en in het Zandvoort Museum, worden de bezoekers uitgenodigd... om de moedige verhalen van de Zandvoortse helden van de KNRM te ontdekken. Bezoek de expositie in het Zandvoort Museum of aan de boulevard en ontdek de helden van toen, nu en van de toekomst. Laat je inspireren door de moed, de opoffering en het doorzettingsvermogen... van de KNRM-vrijwilligers en sta even stil bij de impact die hun werk heeft. Niet alleen op henzelf, maar ook op hun familie en onze gemeenschap. De beide locaties zijn de foto's van 6 september tot 22 december te bewonderen. Deze fotoserie is meestal mogelijk gemaakt door de KNRM Zandvoort, Gemeente Zandvoort, Strandkorrels, Stichting Beleef Zandvoort en het Zandvoort Museum. Ik ga door met de Beatles. In my life. The Beatles. Nothing compare. CNET O'Connor. instrumentaal van de week. Hot Butter was een Amerikaanse band... die van 1971 tot 1978 actief was. De band maakte instrumentale synthesizer muziek. De meest bekende hit was Popcorn uit 1972... dat zeven weken op nummer één stond in de Veronica Top 40. In de Daverende 30 van Hilversum 3... kwam deze versie niet verder dan de plaats 12. Hier is Hot Butter met... Popcorn.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 Three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock. Around the clock tonight, put your bad flags up. Join me, honey. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock. Around the clock tonight, we're gonna rock. Sam en Dave was een Amerikaanse zangduo bestaande uit Sam Moore en David Peter. Prater. Sam en Dave behoorden tot de eerste soul -artiesten. Het duo had een reeds hits in de jaren 60 van de 20ste eeuw, waaronder Soul Man en I Take You. En ik ga naar je voor u, Soul Man. Het programma Goedemorgen Zandvoort zoekt ZFM Zandvoort een redacteur... die het programma zelfstandig in kan vullen. Iedere zaterdag is dit programma van 10 tot 12 live te horen... vanuit Raboch Racecafé in de Blauwe Trem of vanuit de studio aan dus dossier. Ook voor andere functies kan de Zandvoortse omroep... hulp van vrijwilligers gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuws op de social media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 g.loogman En zfnzandvoort.nl Jan Smit, die zegt... de man is verliefd. Ja, en hij is natuurlijk niet alleen. Hij is met de drieëns. Hij is verliefd. Weet jij dat dan?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 Die man is verliefd. Ja, dat is toch wel een lekker gevoel, hoor. Als je verliefd bent, dan kan ik alles behamen. Ik ga door met een Fransstalige, Adamo. Tande la neige. Tombe la neige. Pas ce soir. Tombe la neige. Et mon coeur,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 Certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Ja, dat was het weer voor, dit, voor deze keer. Een lunchroom op de woensdag. Volgende week ben ik er weer. En ik hoop u dan weer te treffen. En uh, ja, dit was natuurlijk Ademo met Tandenlanerje. Ik wens u een heel fijn weekend. En heel mooi weer. Graag tot volgende week.